Ja, welkom bij de allerlaatste nacht op 1 weer van 2011. Het is namelijk dinsdag 27 december. Het is erg vroeg in de ochtend. Mijn naam is Rensse Klame en we gaan het vannacht hebben over jongeren en geld. En dat doen we zoals gewoonlijk, naar aanleiding van een reportage uit het EO Radio programma. Dit is de dag. En daar gaan we zo meteen naar luisteren, maar eerst gaan we even luisteren naar muziek van The OJ's. Dat waren die OJ's. Eh, mooie muziek, maar we gaan vooral met elkaar praten dit uur. Want steeds meer jongeren die kampen met schulden. Dat is, eh, op zich is dat bekend dat we veel schulden hebben in dit land, maar dus ook onder jongeren. En eh, theatergroep Playback die maakte speciaal voor jongeren een voorstelling om ze bewuster over geld te laten nadenken. Nou, de vraag is, lukt dit ook? We gaan even luisteren naar een reportage en daarna gaan we er met elkaar over kletsen. eerst de reportage uit dit is de dag van afgelopen week.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 Ja, misschien zeg je het niet zo snel, weet ik niet, maar ik, ik vind het leuk om er over, over, over, over, te, over te praten. Dus, uh... nou, Merel van Nes, actrice. Ja, als je aan de leerlingen vraagt uh, wie er schulden heeft, dan gaat er geen enkele vinger de lucht in. Blijkbaar speelt het probleem niet in deze klas. Ja, het, is, het blijft taboe, absoluut. Sowieso over geld praten is geen makkelijke item. Uh, dat merk je ook tijdens de voorstellingen? Dat merken we, ja. Het, het blijft iets een soort van abstract.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 ja, dat was de reportage. Dit is de dag van afgelopen week over uh, jongen en geld. Niet altijd een uh, succesvolle combinatie, dat blijkt in ieder geval. En uh, mijn vraag vannacht is eigenlijk, uh, uh, hoe zit dat uh, bij u? Heeft u zelf uh, kinderen die, uh, die, die schulden hebben... of heeft u, ze, heeft u ze opgevoed met een hele hoop financiële eigen verantwoordelijkheid? Is dat goed uitgepakt? Betaalt u altijd alles? Of, uh, of kijkt u heel goed mee hoe zij alles uitgeven... Ik ben eigenlijk benieuwd naar uw verhaal en uh, u kunt het mij melden op het nummer 0800-1121. Uh, en u kunt ook reageren door te mailen naar nacht@eo.nl of door even te twitteren. En dat kan dan naar op 1 of met op 1 Dan uh, zie ik het ook. Dus uh, nou ja, laat even van u horen hoe gaat u uh, om met geld als het gaat om uw kinderen. Of misschien ben je zelden wel een jongere en lig je nu wakker en lig je te luisteren. Bel dan even in. Uh, ja, misschien durf je wel te vertellen dat je schulden hebt of dat je juist heel wijs met je geld omgaat. Uh, laat even van je horen. In de tussentijd uh, gaan wij even luisteren naar een, uh, naar een mooie plaat. En dat is uh, Too Soon To End van Elaine Clark met Diana Birch.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 is dat van Ellen Clark samen met Diana Birch. Uh, aan de lijn heb ik Henk. Henk, goedenacht. Goedenacht. Jij, uh, jij hebt zelf geen kinderen, maar je hebt wel een idee over hoe ze met geld zouden moeten omgaan. Nou nee, ik wil niet de les lezen. Oh. <laughs> dat, uh... <laughs> nou, corri ik corrigeer me kinderen. maar. Wat, wat zeg je? Corrigeer me maar. Hoe sta je er wel in? Nee, ik heb geen kinderen, maar ik zat daar zo eens naar te luisteren en over mezelf na te denken. Ja. En ik heb uh, 30 jaar geleden heb ik ook wel eens in een positie gezeten dat ik uh, stevig in de schulden zat. Okay. En dat was eigenlijk omdat de banken dat heel gemakkelijk maakten via een continu krediet. En hoe oud was jij 30 jaar geleden? Toen was ik 30. Kijk, eigenlijk al een beetje op het randje van jongeren en uh, geen jongeren meer. Nou, 30, 35 omstreeks die tijd. Ja. En het, uh, het, het frappante is dat ik als ik daar nu op terugkijk, dan verbaas ik mij er heel erg over. Dat ik daar toen geen seconde wakker van lag. En, en hoe heette dat toen, zei je? Wat voor lening was dat? Nou, dat zijn van die continu kredieten. Continu krediet. De, die, daar los je eigenlijk de rente op af. Ja. En uh, als je dat gedaan hebt, dan, uh, dan kun je gewoon mijn geld opnemen. Oké. Okay. En die waren toen, ik weet niet of ze nog bestaan, maar die waren toen berucht. Omdat je er bijna nooit eraf kwam. En dat heeft me uiteindelijk wel gelukt. Maar waarom nam je destijds zo'n lening dan? Wat wilde jij dan kopen? Of waren je vaste lasten te hoog? Of hoe ging dat? Nou ja, dat waren allereerst allerlei omstandigheden die, die ik niet kon voorzien. Maar Zoals? Uh, in, uh, in onze samenleving, en dat is niet nu, dat is al heel lang zo, uh, wordt de begeerte heel erg aangewakkerd. Ja. En uh, wie goed na de majesteit uh, koningin Beatrix van Hazard had... die uh, had het ook kunnen horen dat ze uh, uh, Mahatma Gandhi even... Uh, Kwote, ja. En zei dat... Uh, Gandhi zei al... Uh, de aarde kan wel voorzien in de behoeften van alle mensen... maar niet in de begeerte. Ja. En uh, dat wordt dag in dag uit... Op de radio, op de televisie, op in kranten, in folders wordt dat aangewakkerd. En uh, ik denk dat heel veel jeugd daar enerzijds graag aan meedoet... Eh, maar dat ze ander, anderzijds opvallen, die GSM's bijvoorbeeld, dat is berucht, ja. daar worden ze gewoon mee bedrogen. Maar, maar wat waren dan destijds zeg maar, die valkuilen? Hè? Want nu zou je inderdaad kunnen zeggen dat is een te duur mobiel abonnement dat is een televisie en een mooie auto. Maar hoe, hoe zat dat dertig jaar geleden? Waarvoor sloot je toen een lening af? Nou, bijvoorbeeld voor een stereo installatie. Ah oh, ja. En, uh, ja, een mooie stereo, mooie stereo installatie. Dus, ja. Zo'n mooie oude met twee cassettedecks. waarbij je het ene bandje op het andere kan overnemen? Uh, dat ook. <laughs> Toen kwam de ja. cd-speler. Oh ja. <laughs> uh, maar ja, en dan ga je steeds een traampje hoger. Ja. Maar je kijkt eigenlijk niet heel nuchter naar je maandelijkse inkomsten. Maar had, had jij dan geen ouders die je die daarvoor... Uh, of, of mensen in je omgeving die zeiden... Nou, nah, dat is misschien niet zo heel slim om te doen, zo'n lening afsluiten. Nee, dat wist niemand. Dat deed ik gewoon... Uh, ik, ik, ik, ik was toch alleen. En, en daar sprak ik met mijn ouders helemaal niet over. Hmm. Dat, uh, bovendien, ik was al volwassen. Ja. En uh, dit gaat nu zeker over kinderen, maar uh, ik heb uh, ja kinderen, want wanneer, ze, wanneer spreek je nog over kinderen, ik, ik vind het jonge volwassenen die de weg nog moeten vinden in deze samenleving ja. en in, in een oerwoud terechtkomen van consumptie. En uh, ja, ik vind het altijd leuk om dat voor de EO te zeggen. Ja. Het, het Oude Testament is een gouden kalf. Oh ja, kom maar op. Dat, <laughs> dat aanbidden wij toch? Ja. Met z'n allen. Ja. En uh, er, is eigenlijk, ja, er is eigenlijk niemand die zo van, ja, op de rem trapt. Ja, de koningin laatst. Ja, dat klopt. Ja. Waar, waar, waar, uh, Waarna ze gelijk door veel mensen als betuttelend werd uh, betiteld. Ja, dat vind ik belachelijk. Ja, dat vind ik op zich ook. Want ja, er eigenlijk... was niets op aan te merken op die hele toespraak. Nee. Dat, dat is mij uit het hart gegrepen. En of je nou, ongeacht welke politiek partij je, je bent. of, of je nou wel of niet religieus bent. of kerkelijk of wat dan ook. Ik vond het gewoon een heel lijst verhaal. Ja. En, uh... Om, omdat het ook een les is die jij in het leven hebt geleerd. Ja, en wat ik ervan geleerd heb. is dat dat geld uitgeven. in zekere zin ook een beetje verslavend is. Oh ja. ja. Hoe werkt dat dan? Nou, dat gaat dus. Je kunt makkelijk geld lenen bij banken. Dat was toen in ieder geval wel zo. Dus na, na die bankencrisis is dat wel een beetje veranderd, denk ik. Maar je kunt heel makkelijk aan geld komen. Wat ik nooit gedaan heb, is op afbetaling kopen. Ja. Dat heb ik altijd een beetje griezelig gevonden. Maar toen waren er ook veel mensen die op afbetaling kochten. En, en nu nog trouwens. Ja, zeker. En, Auto's en, vooral. Dat is ook Bloedlink. Ja. En dat zijn niet alleen kinderen, dat zijn ook volwassenen. En ik vind dat wij, misschien mijn generatie, ook vaak een verkeerde voorbeeld hebben gegeven. Ja. En, en hoe zouden ouders dat nu dan moeten aanpakken? Moeten ze dan elke week een, een Beatrix-toespraak houden richting hun kinderen? Nee. Dat heb ik een beetje gemist in die, uh, uh, in die lessen die kinderen dan krijgen van ja. een heel groep, als ik het goed begrepen ja, heb. Ja, klopt. Is dat je een beetje, wat ik eerder al zei, eh, dat je eh, kinderen het alles voor zou moeten houden, wat ik ook bij mijzelf heb gedaan trouwens. Wat je eigenlijk aan dat, aan dat bezit van iets hebt, bijvoorbeeld de allernieuwste gsm, de allernieuwste apparatuur in huis. Yeah. Ik heb bijvoorbeeld nu nog een gewone televisie. En met mezelf afgesproken, ik, ik wil helemaal niet zo'n flat screen hebben. Nee. Uh, dit ding doet het prima, ik ben er heel blij mee. Uh, uh, uh, uh, ik zou gek zijn als ik hem, uh, hem wegdeed. Ja. Maar ik woon hier in een flat en ik heb al twee keer in het containerhok een, een, een breedbeeldtelevisie televisie uh, gevonden daar. Ja. Uh, die heb ik eens dus uitgeprobeerd. Daar was niks mis mee. En dan gaat mij een beetje de lamp uit. Ja, die gooien mensen dus weg omdat ze een flatscreen uh, kopen, terwijl die tv het nog prima doet. Ja, en zelfs die mensen die, uh, die flatscreens brengen, die willen die, die willen televisies helemaal niet meer meenemen. Ja. Nou, dan zijn we toch met, met elkaar eigenlijk doorgedraaid. En uh, het is niet zo raar dat die kinderen dat signaal oppakken. En uh, uh, ja... Het, het, het is ook wel. een beetje een kwestie van de bijhoor, misschien wel af en toe. Dat je denkt, ja, maar ja, die vrienden van mij die hebben ook zo'n mooie televisie thuis. Dan ga je het ook een beetje ja, mooi, mooi vinden. Dat is ook een soort wet van, uh, van mode ja, en trends. Ik denk dat het, een, denk dat het hele probleem een recept is met vele ingrediënten. Uh, je noemt er zelf alleen bij willen horen. Uh, maar ook dat het heel erg vanuit de samenleving gesimuleerd wordt. Ja. En uh, ik vind het hier en daar bij het misdadige aanvoer. Ja? Kun, ja, kun, dat, je, ja. kun je het misdadig noemen? Ja, die kinderen die uh, abonnementen aangesmeerd worden voor gsm's ja. en eigenlijk helemaal niet weten wat ze afsluiten. Zoiets bijvoorbeeld. Met al de addertjes onder het gras en na uh, zes maanden wordt het duurder en uh, dat soort uh, dingetjes. Ja, dat soort zaken. En dan denk ik, het is ook geen wonder. En uh, ja, goed, ik bedoel, ik, nogmaals, ik heb geen kinderen, dus ik heb heel makkelijk praten. Ja. Maar ik heb wel gedacht dat ik ze wel had. Dan zou ik ze proberen uit. Uh, ja, toch. Ja, als dat lukt, iets uit mijn eigen leven bij te brengen. Van dat, dat vraag je nou eens eerst aan voordat je het koopt. Ja. Maar het is natuurlijk ook lastig, hè? Want, want uh, bijvoorbeeld als je de dingen die je noemt, die addertjes onder het gras bij abonnementen en leningen. uiteindelijk zijn dat uh, dingen die aangeboden worden door bedrijven die puur natuurlijk gewoon graag zoveel mogelijk winst maken. En je denkt, ja, als wij het zo aanbieden, dan klinkt het aantrekkelijk. En dan hebben we uiteindelijk meer mensen die bij ons iets kiezen dan bij de buren. Nou ja, dan heb je. Dat uh, het winst willen maken. Ja. Ten koste van alles. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet zoveel doen, uh, aan doen in deze vrije markteconomie. Jawel, daar kun je wel wat aan doen. Je kunt, uh, je, je kunt zowel de, de, de consument als de verkoper. En de verkoper is zelf ook consument, dat wist dat gewoon. Dan ja. kun je ook de nodige ethiek bijbrengen. Ja, je hebt, je hebt wel nu, hè, want dat zit bijvoorbeeld ook al, achter al die radiospotjes uh, voor leningen of tv-reclames. Dan hoor je altijd achteraan: geld lenen kost geld. Ja. <laughs> Ja. Ja, ja, volgens mij is dat ook het maximale wat je kunt bereiken, dat je, dat je zeg maar, bedrijf verplicht om dat erbij te vermelden. Ja, nou nee, ik denk dat je veel verder kan gaan. Oh ja, Hoe ver dan? Nou, wat ik net zei, je kunt ook... ook, ook uh, wij zijn in de laatste 30, 40 jaar... Praten wij alleen maar over economie en over geld en over privatisering en over... Uh, over deregulering en over marktwerking en over concurrentie en, en, en over consumentisme, et cetera. Alles economie. Alles economie, alles geld. En je kan natuurlijk best een factor in een opvoeding daarin brengen... Eh, dat je zelf leert om kinderen de, de, de, te leren, dat is een beetje dubbelop, daar wat kritischer naar te kijken. Ja. Kinderen zijn nou eens niet dom... Die, die zijn echt wel, die kunnen echt wel nadenken. Dus je zegt, geeft geef ze financiële verantwoordelijkheid zelf. Ik denk dat je kinderen best financiële verantwoordelijkheid kunt geven, maar, uh, maar een beetje sturen en een beetje waarschuwen en et cetera, et cetera, et cetera. Hoe ging dat bij jou en... toen jij, hoe ging dat toen jij zeg maar kleine, kleine, Henk was, echt als in, uh, laten we zeggen jaar of tien of zo kreeg je dan elke week een beetje zakgeld, of betaalde je ouders gewoon dingen voor jou, of? Uh... Nee, ik kreeg gewoon een beetje zakgeld en dan moest ik me van rond zien te komen. Maar ik, ik was toen ook al als, als jochie en ik, ik ben een beetje een impuls aankopen. Hè? Oh, dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Dan ben ik nu niet meer, maar dat was, ik, dat was ik vroeger wel. En dan ging je naar de Jamin en dan was je geld op? Bijvoorbeeld... Maar later ook, in die periode wat je net vertelde, toen ik al 30, 35 jaar oud was, nou ja, dan, ben je, dan ben je toch volkomen volwassen. Ja. Dan gedraag je je toch als volwassen vent eigenlijk heel onvolwassen door uh, langs een winkel te lopen. En denk wow, van, oh, dat vind ik heel mooi. En dat kom ik. Ja. Dus dan ben je eigenlijk wel volwassen, maar niet financieel volwassen. En dan kom je rood, en dat werkt heel sluitend, dan kom je rood te staan op je Nou, Dan de leen je weer bij. Ja. En... Uh, dat ging toen allemaal heel gemakkelijk en dat gaat nu nog steeds heel erg gemakkelijk. Oké. Okay. Nou. Ik vind gewoon eigenlijk, eigenlijk ja, het klinkt klinkt misschien wat demagogisch en wat gezolle, maar ik vind dat de mentaliteit in onze samenleving wat dat betreft niet deugt. Oké. Okay. Nou, dankjewel Henk voor deze kritische noot eventjes. Die houden ja. we, ik, ik ben het een beetje eens en we houden hem aan. Kijken of mensen daar nog anders over denken. Goed. Fijne nacht. Ja, jij ook. Daar. En dank voor je inbrengen. Doeg. Uh, ja, inderdaad, dat, dat zou je kunnen zeggen dat, er, uh, dat, dat we iets te weinig bewust zijn van ons materialisme. Um, en wat voor uh, dingen kun je nou uh, bij kinderen doen om daar, uh, om daar wat verandering in te brengen? John, aan de andere lijn, die heeft al een ideetje, toch John? Ja, ik zou... Uh, goedenacht. Ik zou het uh, meer fysiek maken wat geld is. Want uh, mensen die nu uh, 15 zijn of twintig, of, of ook al een tijdje geleden, die zijn al zo uh, gewend met pinnen en zo'n pasje en... Uh, Ah, en je kan als, en sowieso als ouders het goede voorbeeld geven. Ja. Niet alleen maar consumeren, ook eens zeggen oh, we doen het gewoon niet. Ja. En soms doen we wel even wild, noem ik het altijd. En dan je weer een tijdje rustig. En het is natuurlijk ook wel... Uh, op die manier kan je, het, uh, kan je het ook doen. Plus dat je het op scholen kan, uh, kan uh, lesgeven. Maar jij bedoelt eigenlijk weg met de pinpas en alleen maar contant geld? Nee, dat niet. Maar wel dat, wel dat je... Uh, dat zeker bij jonge mensen dat je het weer uh, gaat leren, of uh, ze gaat leren dat uh, geld gewoon geld is. Ja. Dat, dat je gewoon een uh, briefje van twintig in je handen hebt wat gewoon twintig euro waard is. Omdat je misschien en, als het ergens op een, uh, in een nummertje op een website staat en uh, via internet dat je even niet beseft waar het eigenlijk om gaat. Ja, ik bedoel, nu kan je gewoon uh, zeg maar ergens naartoe gaan en uh, uh, met de pin en dan uh, pliep, pliep, pliep, pliep. En dan, dan uh, dat is veel minder uh, bewust. ...dan als je echt geld dat je portemonnee moet pakken en zo. Ja, klopt ja. Uh, plus, plus, dat, plus dat ik... Uh, het gaat de laatste twintig jaar te veel over geld, ben ik helemaal met uh, Henk eens. Ja. Maar je kan het natuurlijk niet helemaal uh, voorkomen. En, dan heb ik, en ik vind het ook allemaal te extreem geworden. Via het ik-tijdperk is het uh, te, te extreem doorgeslagen. Ik hoef dat hele verhaal niet uh, te zeggen, want dat kunnen andere mensen ook... Maar, maar ik denk dat je het ook niet kan voorkomen dat, dat we in zo'n soort economie leven. En dan kan je beter uh, mensen maar bewust en uh, weer me maken op alle vlakken. Want het gaat ook om verleiding. Ik bedoel, je uh, uh, ik bedoel gewoon zelf in een stad, als je daar uh, rondloopt, dan heb je ook constant van, uh, oh dat is lekker en dat is mooi. En, uh, constant koopimpuls. Ja. Maar hoe, hoe ga je daar zelf dan mee om? Kies je dan heel bewust van, hé, hey, ik heb nog dit te besteden deze maand, dus uh, dit zit er voor mij even niet in? Nou, ik kwam er op een gegeven moment heel erg achter dat je als je meer, uh, naarmate je meer ongelukkig bent, dat je ook meer gaat kopen. En toen ik me daar heel erg van bewust was, toen heb ik het uh, aardig uh, teruggeschroefd. Oké, okay, en, en de crux is dan natuurlijk van, word je daar dan gelukkig van als je ongelukkig bent en iets koopt? Nou, het schijnt gewoon de tijdelijke soort rush uh, te geven. Ja. Dat herkende ik ook in, in, in mezelf. En dan, uh, op een gegeven moment kom je daar gewoon achter dat het zo werkt. Ja, maar dat, dat is dan je, maar van korte duur en even later is dat geluksmoment weer ja, verdwenen. Ja, dat is echt, uh, en dat heeft ook volgens mij bewezen, dat het echt, maar heel, echt heel belachelijk kort is. Ja. Volgens mij is de pinpas door, de, door het uh, apparaat is gehaald. Dan, dan, dan is de geugd al weer Ja. Dan is de drive alweer weg. Ja. Uh, nou, ik, ik wil wel even één ding zeggen, dat ik... Um, ja, hoe moet je zeggen? Um, ik zie het meer als een, als een spel. Dat als je, me, als je kinderen kan leren dat het een soort spel is: van trap ik erin, laat ik me te veel lekker maken. Yeah. Of doe ik het heel bewust niet. Oh, ja. Dat wil zeggen dat ik ook uh, niet al te lang geleden een vet screen heb gekocht. Ah. Maar dat, dat, dat doe je dan heel bewust. Yeah. En dan denk je: daar ga ik gewoon. Uh, dat was lang van genieten. Ja, precies. Ik had, ik had een goede uh, oude televisie, maar omdat ik digitaal keek, ik ga geen reclame maken, maar toen ja, ja. zag ik allerlei hoeken niet. Dan denk ik, jij ja, kan ik een goede televisie hebben, maar als ik dan digitaal kijk en ik zie de helft niet. Ja. Dus die goede televisie heb ik wel onder de bank geschoven, zeg maar. Toen ja, precies. Maar ik heb wel een mooie nieuwe gekocht, daar ben ik okay. heel blij mee. Oké, okay, maar ik vind, jou, ik vind jouw idee nog helemaal zo gek niet. Uh, gooi er een soort spelelement in voor kinderen, zodat ze zich. En maar, het is, soort... maar het is ook een spel. Ook al uh, kijk, ik weet ik niet uh, hoe u uh, daar in het leven staat. Maar iedereen kan zich laten verleiden. Ja. En dat, dat overkomt uh, bijna iedereen wel. Want iedereen heeft al een hobby of uh, wil graag een vakantie. Ja, dat klopt. Of, uh, ja, ja ik, ik ben ook ik, maar een mens natuurlijk. Ik, ik moet wel zeggen, ik, ik heb dus juist weer met... Uh, ik heb contant geld, geef ik dan juist weer makkelijker uit dan, uh, dan, dan geld uh, via mijn pinpas. Maar dat, ik ben, denk dat ik daar een beetje een uitzondering in ben. Hoor. Maar ik, ik ben uh, op zich wel redelijk bewust van wat ik uitgeef en niet. Uh, en sta ook niet snel rood, omdat ik gewoon weet: nou, dat, dat kan ik dan niet meer kopen. Maar als ik contant geld heb in mijn portemonnee, dat vliegt er eerder uit. En dan vaak aan kleine dingetjes: en drankje hier, broodje daar. Ja dat, dat, dat is inderdaad heel veleidelijk en dat is inderdaad voor iedereen weer persoonlijk en misschien was mijn conclusie iets te snel verplast plastic geld want dat is natuurlijk ook allemaal weer <laughs> persoonlijk. Maar ik weet vroeger moest je echt naar de bank en dan ging je geld halen en dan als het was moest je weer echt naar de bank en dan moest je ja. naar binnen. Je dat van, dat is misschien wel beter geld. ja, want dan ben je echt bewust van hé hey, ik haal nu weer geld van mijn rekening. Maar moet je zeggen, aan deze tijd kan het gewoon niet. nee en ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het qua gebruikersgemak echt uh, binnen helemaal geweldig. Ja. En ook dat je het, dat je het makkelijk kan terugvinden, dat ben ik toch weer met jou <laughs> op de afschrift van dit en dat. Ja, maar wat is dan een goede oplossing voor die kids? Het klonk zo mooi aan het begin. Ja, maar nou, ik denk dat je het bij kinderen wel uh, moet doen. Gewoon tussen, tussen tien en, en zeventien of tussen tien en vijftien. Nog geen nee. pimpas geven? Nee, absoluut niet. Ja. Gewoon heel duidelijk, fysiek en toch ook als ouders deels een goede voorbeeld geven. Nou, dan kan je ook het goede voorbeeld geven. Als je wel zuinig bent, kun je wel een keer een uitspatting doen. Oké. Okay. Nou, uh... niet, alleen, niet alleen maar het voorbeeld te geven van nou, het is allemaal kommer en kwel. Nee. Je kunt ook gezegd zeggen, van, als je zuinig bent, kun je aan het eind een hele mooie vakantie hebben. Geen uh, nou, mooi, mooie vakantie doen. Geen gek idee uh, Johnny ja, of een mooie iPad of een mooie gitaar, net waar je van ja, De nieuwe ja, iPhone 4s, is. het kan allemaal. Maar alleen als je het geld hebt en het bewust uitgeeft. Hey John, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw kijk erop. Oké. Okay. En uh, veel luisterplezier nog. Yo. Top 2000, Radio 2. Ja, Radio 2. Oh, <laughs> hij gaat nog even reclame lopen maken. <laughs> Dag John. Ja, daar kun je ook naar luisteren. Maar hier op Radio 1 is natuurlijk veel gezelliger. Want daar praten we ook nog over dingen. Toch, mijn technicus, die kijken we aan. Ja, dat is absoluut waar. Uh, we gaan zo meteen verder praten. En u kunt inbellen. Uh, mensen proberen het net ook. Maar ik zal even uitleggen hoe dat werkt hier. Ik zit in een prachtig kleine studio met een, uh, met een telefoon. En ik uh, moet zelf even de bellen selecteren tijdens de muziek. Dus als we aan het praten zijn, dan kan ik niet een ander opnemen. Maar nu kunt u weer inbellen. Uh, want we gaan zo meteen uh, even luisteren naar een nummer. Uh, en dan kunt u dus ondertussen bellen naar 0800 1121 om mee te praten over dit onderwerp, over jongeren en geld. Uh, en ik ben ook wel benieuwd van hoe, gaat, hoe ging dat dan zelf bij u vroeger... of misschien met u zelf nu nog wel een jongere? Of, uh, of heeft u kleine kinderen? Geeft u nou zakgeld? Geeft u zijn eigen financiële verantwoordelijkheid? En hoe gaat u uh, daarmee om? Bel in op 0800 1121 of mail even naar nacht.eo.nl of twitter mee... via op 1 of op 1 We gaan luisteren naar I Can Hear Your Heartbeat van Chris Ree. I'm too so, yeah. Laat me niet in de steken deze nacht. Er wordt weer volop ingebeld. Dat is gezellig. En dan gaan we weer uh, lekker verder praten. En als eerst heb ik aan de lijn Leo. Leo, goedenacht. Goeiedag. Of goedenacht. Ja, nou, dag, goeiemorgen. Het kan bijna allemaal. Ja, nog wel hè. Vertel, hoe sta jij tegenover dit onderwerp? Nou, ik denk dus inderdaad dat uh, uh, kinderen best wel een, uh, een inzicht hebben in, uh, in die dingen. Niet als ze heel jong zijn, maar ze gewoon ze toch rond een jaar of tien zijn, denk ik wel dat je kunt praten over het systeem waarin we leven, dat dat kapitalistisch uh, een, een is ingesteld. Ja. En dat het uh, niet te doen is om met alle behoeftes die uh, eigenlijk uh, min of meer toch wel aangepraat worden ook, om daarmee over te gaan dat dat, dat, dat gewoon onmogelijk is in deze tijd. Ja. En, maar, uh, maar wat is er dan wel mogelijk? Eh... Uh, ik denk dat het, eh, onder, onder andere met het eh, maken van reclame gericht op kinderen... dat dat een, een stuk eh, minder zou kunnen. En eh, ik denk ook dat, dat kinderen wel het, het, eh, het begrip hebben van dat, dat niet alles kan. Maar ligt, ligt dan niet met name de verantwoordelijkheid bij de ouders... in plaats van de aanbieders van uh, producten voor kinderen? Uh, ik denk uh, uh, dat een hele grote verantwoordelijkheid ligt ook bij de ouders... dat uh, een, uh, dat bewustzijn proberen aan te praten of aan, uh, duidelijk te maken aan hun kinderen. Ja. Maar ik denk ook dat de, de, de winkeliers, dat die daar ook wel een beetje rekening mee mogen houden. Oké. Okay. En heb jij zelf kids, Leo? Ja, ja, ja, ja, ja, die is niet meer zo jong, maar uh, ik heb die tijd ook meegemaakt dat, ja, en, en ik zie het nu ook nog wel eens dat, ja, vooral uh, de, de aanbiedingen voor kinderen, die liggen net bij de kassa. Ja. En dan, uh, ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat kinderen dan Net bij de kassa een beetje. Uh, papa toe. Uh, ja, en dan <laughs> een beetje dwingerig worden. En ouders die uh, ja. uh, kunnen er dan op dat moment niet zo goed uh, uh, weerstand tegen bieden. En die denken van, oh, laat ik hier maar geen scène bouwen of de harde uh, ouder uithangen. Ja. En dan uh, bij gaan geven aan uh, de wens van de kinderen, terwijl dat eigenlijk uh, niet nodig is en, nee. en niet zou moeten. Maar is dat iets wat jij zelf dan ook deed? Want hoe oud is jouw kind nu dan? Nou, uh, Dik 20. Dik 20, oké, okay, ja. nou dan uh, mag je verwachten dat. Is het een hij of een zij? Of lief? Is het een zoon of een, uh, of een dochter? Een dochter. Ja. Een dochter, nou dan mag je verwachten dat ze nu al financieel een beetje op eigen benen staat. Maar hoe ging dat toen zij uh, tien was? Gaf jij dan zelf ook wel eens toe aan de kassa? Uh, nou, uh, speciaal aan de kassa dus niet. Oké. Okay. Nee, ik, ik, ik zei dan wel van. Uh, luister meid, dit wordt extra door de winkelier zo gedaan. Ja zodat uh, uh, jij aan mij gaat vragen van... Hé, hey, mag ik dat nou hebben? En dan uh, weet de winkelier ook dondersgoed... Dat ik dan niet uh, heel hard nee ga zeggen. Ja. Dus je, en, maakt haar, uh, je maakt haar er eigenlijk bewust van dat ze erin getuind was? Ja. En dat is ook zo inderdaad met, met die uh, uh, telefoonspelletjes. En met, met, met op een gegeven moment ook... Ja, papa krijg ik een, een eigen pinpasje. Ja, ja. Ja, dat, dat kan allemaal wel... Uh, maar ik denk dat het, uh, dat de, het bewustzijn bij de kinderen dat, dat wel duidelijk kan maken. Uh, en is dat dan helemaal gelukt bij, jou, uh, bij jouw dochter? Want nou, dat klinkt alsof je, het inderdaad, alsof je het goed hebt uitgelegd. Heeft zij dan nooit een, uh, bijvoorbeeld een lening afgesloten... of is ze nooit in geldproblemen geraakt tijdens uh, haar tienertijd? Nog nooit. Nooit? Ja, nee, daar heb ik dan uh, ook wel denk ik een beetje geluk mee gehad. Ja. Maar ik, ik denk wel dat het, het, het uitleggen van zaken bewust maken uh, uh, bij kinderen dat je er heel veel mee uh, kan bereiken. Dat is niet alleen op financieel vlak, dat is op, op, op een heleboel dingen. Oké, okay. maar als we het even op dat financiële houden, hoe, hoe ging dat dan? Gaf je haar dan bijvoorbeeld, uh, hey, laten we het even concreet maken, gaf je haar een zakgeld per week? Keek jij ook mee hoe zij dingen uitgaf of had ze dat helemaal aan eigen beheer? Uh, ze kreeg uh, een, een paar euro zakgeld. En dan uh, als ze iets uh, extra's zou hebben, dan zei ik van nou... Probeer daar van je zakgeld dat van te sparen. En ben je bijvoorbeeld halverwege. Dan zal ik kijken of ik wat bij kan leggen. Ja. En dat, dat, dat stimuleerde haar om ja, wat bewuster om te gaan met dat budget wat ze had. Ja. En ze begreep ook wel dat de, de, de winkeliers of het, of het hele systeem eh, op haar inspeelde. In die zin van eh, dat ze er probeerde over te halen om dingen aan te schaffen. Ja. En het is ook wel eens ooit gebeurd: van, uh, uh, van pap, mag ik een uh, abonnementje pakken op dit en dat? En ja, dan leg ik dat uit: van uh, luister meisje, dit en dat. Het uh, is niet zo dat ik jou dat niet gun. Of uh, ja. ik graag eigenlijk wel, maar is, is het dat wel waard? Is, ja. is het uh, de, de centjes die je ervoor moet betalen, uh, is het wel zo belangrijk dat je dat. Dat uh, je dat ervoor over hebben? moet hebben. ...dat je er eigenlijk uh, misschien wel uh, een maand lang geen andere dingen voor kunt kopen. Ja. En dan, ja, dan zie je toch dat, dat kinderen veel meer begrijpen als wij uh, volwassenen denken. Kijk, kinder, kinderen zijn wel klein, die hebben niet zo'n grote woordenschat als wij. Mm -hmm. Dus dan denken wij al va vaak van, hé, hey, het zijn uh, uh, maar kinderen. Ja. Maar omdat ze een kleinere woordenschat hebben, wil niet zeggen dat ze uh, minder begrijpen. Want ik denk dat ze qua emoties en, en inzicht uh, vaak nog korter bij de tijd staan als volwassenen. Oké. Okay. Ja, en, en heeft zij bijvoorbeeld, uh, want heeft zij dan ook nooit. Heb jij wel iets, iets, eens iets geleend? Heeft ze wel eens met, uh, met een soort, ja, niet schuld dan, maar dat ze echt ook iets moest terugbetalen? Of heeft ze altijd alleen maar uitgegeven wat ze had? Altijd eerst gespaard. Totdat er uh, het geld voor was. Ja. En dan eh, kopen niet, niet op afbetaling kopen. Eh, en dat, ja, dat doet ze nu nog niet. Wat goed eigenlijk. En, en, en hoe ging dat dan met bijvoorbeeld een mobiel abonnement? Want als ze nu begin twintig ja. is. Ik, ik, ben, ik ben eigenlijk ook ongeveer die leeftijd. Ja, ik ben nog heel jong. Eh, eh, ik, ik weet nog wel, toen kwamen de eerste mobieltjes. En toen was het hip om ook even een mobieltje te hebben. En dan moest natuurlijk gelijk even een abonnementje bij. Of, of ging dat prepaid? Hoe, hoe pakte jij dat dan aan? Dat ging in, in het prepaid. Maar dat is, als je het dan na gaat rekenen, is dat vaak nog duurder. En kinderen, ja, die bellen nou nog eenmaal vaak vriendinnetjes, et cetera, et cetera. En toen hebben we het op een gegeven moment zo gedaan: van nou, dan doen we dat 50-50. Jij het abonnementje half. En ik het abonnementje half. Kijk. Okay. Maar, uh, ja, wees je bewust van je uh, belkosten. Op is op. Ja, want gingen ze dan, dan nooit over het abonnement heen? Nog lief. Gingen ze dan nooit over het abonnement heen? Dat ze extra nee, want kosten. Nee, dat is een hele. Uh, Mooie afspraak over van als het abonnement op is, uh, dan is het op. Dan gaan we het niet verhogen. Dan moet je dan echt maar een week wachten tot het uh, de volgende maand begint. Wat een fijne, brave dochter heb jij eigenlijk? Ja, ja, moet ik je uh, met je eens zijn? Ik ben uh, wat betreft, gezegd. Uh, ja, <laughs> zegt dat wel. Hey, en ging zij ook uh, bijvoorbeeld uh, werken op een gegeven moment toen ze 15 werd of zo? Want iemand die, uh, die tweet hier, Teun Pubans, die zegt: Als kinderen voor hun geld moeten werken, dan worden ze zich uh, bewuster van de waarde ervan. Wat overigens ja. ook voor volwassenen geldt. Dat, dat, dat, is, dat is zo gegaan. Ze uh, is op een gegeven moment in de zorg gaan werken. En dat is. Uh, nou. 25 kilometer van huis af. Ja. Om dat met openbaar vervoer te doen uh, is moeilijk. Want ik woon in het zuiden van land, Dus. Die, ja, dan heb je eigenlijk wel een auto nodig. Ja, ja. Uh, Die auto heb ik er wel voor geschoten. Ik heb het sowieso met haar afgesproken. Nou, meisje, als je tot je achttiende niet rookt. Dan krijg je van mij, ah. betaal ik je rijbewijs. Ik baas zo dat mijn ouders dat niet gedaan hebben. Dat, maar die, dat rijbewijs heeft ze dus eigenlijk zelf verdiend door niet te roken. Ja. ja. Uh, toen, ja, doordat ze met de opleiding en, uh, en haar werk uh, wat verder moest gaan werken... en eigenlijk een autootje nodig had... Toen heb jij er één voor de autootje, de gekocht. Dat autootje heb ik er wel voor geschoten. Ja. Maar dat heeft ze helemaal zelf terugbetaald. Kijk. Okay. En... Uh, niet, niet, omdat ik je dat autootje niet gun, graag. Maar het, het is wel ook eh, het, het, eh, het bewustmaken maken van de verantwoordelijkheid die ze heeft. Van eh, ja ze kan nu, is ze zo, eh, ze 25 bijna, eh, dat ze naar een, naar een eh, garage toe kan gaan en kan zeggen van nou ik wil die en die auto. Ja. Maar dan is dat eh, vaak eh, toch wel een stuk duurder als eigenlijk nodig is. Ja, en ze heeft nou het iets van. Eh, ik probeer hem zo ver mogelijk bij elkaar te krijgen. Gaat mijn oude auto kapot voor die tijd? Nou, dan ben ik niet omgehoord om te zeggen van nou, ik leg het bij. Uh, okay. Wil je, vind je het goed om er, dat mij terug te betalen? Dan maken we die afspraak, dan is het goed. En dan, uh, ik, ik ben ook, uh, ik hou ook gruwelijk veel van mijn dochter, dus op een gegeven moment zeg ik van ook, oké, okay, is, is, is wel goed hè. Ja. Maar <laughs> gewoon dat die uh, hey, ik snap het de wel, ja. erin zit. Ja, altijd de verantwoordelijkheid meegeven. Ja. je hey, dankjewel Leo voor dit verhaal. De conclusies denk ik uh, be bewust maken, dat kan een hoop, uh, een hoop helpen. kinderen zijn wijzer denk ik, als menig volwassenen uh, denkt. Nou, mooie conclusie. Dankjewel ja, Leo. op hey, het programma nog. Dankjewel, een fijne nacht. Oké, okay, dag. Doeg. Uh, aan de andere lijn heb ik, uh, heb ik Ben hangen. Toch, Ben? Uh, hij hangt. Wat Hi. een prachtig verhaal van die meneer. Mooi, hè? Van Leo. Wat een prachtig verhaal. <laughs> en, en, en, en ik zie hem er ook nog vooraan dat zij gaat uh, vooroverbuigen naast hem in de auto. En dan zegt hij, dat is geen tattoo. Dit is een tattoo. Ja, ho, ho, ho, Ben. <laughs> He, heb, heb jij soms wat gedronken, Ben? Maar we hadden het over de jeugd, hè? Ja, laten we even tot het onderwerp beperken. Voordat, voordat we allerlei schuine moppen van jou krijgen. De jeugd. De jeugd. Want ja, jij zei net, even in ons uh, voorgesprekje. gesprekje... Ja. Toen was je nog wel serieus. Toen zei uh, je, de, de kinderen van tegenwoordig die gooien altijd... bijvoorbeeld hun lunchpakketje gooien ze weg in de pauze. Ja. Schering en in inslag. Ja, is dat zo? Ja, ze krijgen uh, een... Nee, ik weet het niet, maar uh, wij kregen vroeger niks. En dat zei die meneer net ook, weet je wel? M met niks. Uh, kom je ook een hele land. Maar dit krijgt uh, 10 euro per dag. En dan gaan die lunchpakketjes, die gaan, uh, die gaan de container in. Ja, kom je uit Friesland? Nee, ik kom uit Groningen. Groningen, ja. Oh, daar vloek ik bijna, hè. Ik, ik, ik hoor het aan je, een mooie noord, noordelijke accent. En nou komt er nog een. Oh. Misschien dat u daar ook een klein beetje van uh, heeft meegekregen. Ja? Er zijn heel veel jeugd aan de drugs. Ja. En, en heeft, wat, wat wil je daarmee zeggen? Wat die meneer net zei. Ja? Als jij niet zegt uh, hoe een koe een aas vangt tegen uw jeugd... dan gaan ze die dingen doen. En dan ben je ze zomaar kwijt. Totdat ze die spuit pakken en dan is hij in de oefening. En nou hou ik mijn mond. Oké. Okay. Nou, nou mag je andere mensen uh, inbellen. Oké. Okay. <laughs> dat, dat is goed, Ben. Dank je wel voor jouw inbreng. No problem. En ga lekker slapen zo. Dag, joh. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee. Oh, sorry. Ik ga naar jouw loester. Oh, dat is ook leuk, joh. Jo. Hartstikke leuk, dankjewel. Dank je wel. Fijne uh, uitzending. Oké, okay, dankjewel. Doei, doei. En uh, nog even de groeten aan die vorige meneer. Ja, de groeten aan Leo van Ben. Oké, okay, Ben, dankjewel. <laughs> Oké, okay, <hoor>, do <laughs> Doei. Nou, dat was Ben. Erg gezellig. Ik haal nog even andere bellen bij op de... Oh, nou, die valt net weg. Dan niet. Um, even kijken, wat zullen we eens doen? We gaan denk ik eventjes... Oh, kijk, er bellen weer twee mensen in. Ik ga eens even op de gok Ga ik iemand in de uitzending halen. Goedenacht. Met de nacht, uh, met Renze de nacht op één. Hey. Hallo, je mag je radio even uitzetten. Ja, ik zet het wel uit. Anders hoor ik mezelf uh, zo dubbel. Met wie spreek ik? Uh, bij wie? M met wie spreek ik? Oh, bij wie spreekt. Je spreekt bij Henk Hopperschorten. Hoe is het? <laughs> met mij gaat het goed hoor. Met jou? Ja, ook okay, perfect man. Perfect. Perf perfect zelfs. Wat, wat doe jij nog wakker om uh, vijf voor drie s'nachts? Um, nou, ik ben hier een, een potje aan het uh, snel snelpingpongen met hindernissen. En ik denk ik denk aan jou. Gewoon geweldig dat zo'n programma hier nog bestaat zo op de laatste woensdagavond. Ja, vind je dat mooi? Ja, nou, ik vind het gewoon geweldig dat, dat sowieso nog uh, zonder hindernissen dat programma's nog kunnen blijven bestaan. Uh, hoe mooi is dat dan toch? Ja, dat, dat is fantastisch. Nou, dankjewel voor dat compliment. Ja, ja, graag gedaan. Graag gedaan. Ik, ik vind het ook echt gewoon... Een kei lekkere vent hoor. Oh jee. <laughs> ja, nee, ja, sorry. Ik heb uh, zelf zo'n zo lekkere vent gezien als jij. Dus ja, ik ben blij dat ik spreek nou ook. Maar hoor. nu ga je dingen zeggen die niet waar zijn, want je kunt mij helemaal niet zien, want dit is radio. Oh nee, nee, nee, maar ik, ik ben een goede vriend bij Gordon en zo. En, uh, wow. We hebben het wel vaker over jou. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Hey, en en oh. hoe, uh, hoe ga jij zelf? Heb jij zelf vroeger uh, zakgeld gekregen of niet? Hoe ging jij zelf vroeger met geld om? Bij wie? Met geld, geld, euro's, guldens. Oh, daar heb ik nooit uh, geen gehad. Oh, je hebt nooit geld gehad? En nee, waar, nee, waar hebben die pingpongtafel nog over gekocht? Ik heb uh, alleen maar dollars en zo. Wat zeg je? Nee, in Amerika heb je alleen maar dollars en zo. Dus. Ah, oké. Hey, dus je... Ja, de, de, de, de, Ja. Ik, ik vind het eigenlijk nog wel best een persoonlijke vraag. Uh, als ik het zo af mag zeggen op Ja, dat mag je zeker zeggen. Maar waarom is dat? Dat is toch wel een beetje het onderwerp van de uitzending, hè, vannacht? En jij belt in, dus nee, dan moet jij er wat over vertellen. Ik ben hier een beetje aangevallen. Oh, oké. Okay. Nou, weet je wat? Dan laat ik je lekker met rust. Dan mag jij lekker verder gaan pingpongen. Ja, lekker hoor. Oké, okay, fijne nacht. Ja, je ook, ja. <laughs> Doeg. Kijk, nou. Zo zie je maar er luisteren allerlei mensen s'nachts. De ene is lekker aan Pingpokken, en de andere. Pong, en de andere vertelt een uh, mooi verhaal over zijn dochter. Die hij uh, financieel wijs heeft gemaakt door, uh, door elke keer haar bewust te maken van financiële risico's en verantwoordelijkheid bij dingen die ze kocht. En dat is ook een mooi aan de nacht. We hebben een, uh, altijd een heel divers palet aan, uh, aan luisteraars. Uh, uh, dat is hartstikke fijn. Het is alweer bijna uh, het einde van het eerste uur. En in de tweede uur straks gaan we het uh, opnieuw hebben over geld en jongeren. Dus u mag inbellen met de vraag of met de vraag, met antwoord op de vraag: uh, hoe gaat u daarmee om? Heeft u zelf kinderen? Uh, hoe, hoe gaat u om met hun eigen financiële verantwoordelijkheid? Um, geeft u ze zakgeld of kijkt en kijkt u altijd mee hoe ze dat uitgeven? Of laat u het helemaal aan hen zelf over? Dat straks, maar eerst nog even muziek en daarna het journaal.